Vijf uur, Joris Tubenitski met het NOS-journaal. België krijgt vandaag een nieuwe koning. De huidige koning Albert tekent om half elf de akte van troonsafstand. Zijn zoon Filip legt om twaalf uur in het parlement de eten af... waarmee hij de zevende koning van België wordt. Daarna is er een balkonscène met de koninklijke familie. In Brussel werd gisteravond een groot volksfeest gehouden. Dat stond in het teken van de vertrekkende en de aankomende koning.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 De honderdste Tour de France sluit vandaag af met een avondetappe naar Parijs. De renners komen binnen op een verlichte Champs-Élysées. En tijdens de huldiging wordt er vuurwerk afgestoken. De strijd is al beslist. De Brit Chris Froome heeft de gele trui. De Slovaak Peter Sagan de groene. En de Colombiaan Quintana heeft de bolletjestrui van het bergklassement. Beste Nederlander is Bauke Mollema. Hij staat zesde in het klassement om de gele trui. Het weer, vandaag volop zon. In het binnenland kan het 30 graden worden. De hitte houdt zeker tot met woensdag aan. Al is er geleidelijk wel meer kans op sluierbewolking en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN. start. Goedemorgen, bijna drie minuten over vijf. Je luistert naar start op deze mooie nacht. Mooie zaterdag op zondagochtend eigenlijk. En als je naar buiten gaat nu, je gooit even het raam open. Zeker een tip om even het raam open te gooien. Even, even de boel laten luchten. Dan ruik je dat het een mooie dag gaat worden. Dat hangt dan een beetje in de lucht. Het is niet koud, gaat je op 15, 16 of zo. Oh, prima weer om nu ook al even. Misschien moet je even een wandelingetje maken straks. Maar goed, eerst even naar de radio luisteren en misschien even meebellen, want we gaan het hebben over vakanties. Wat is nou jouw mooiste vakantieherinnering? En ik heb daar zelf ook even over nagedacht. Ik had er wel tijd voor. En ik denk dat mijn mooiste vakantieherinnering was dat ik op een uh, camping was in Frankrijk, en die camping heette Le Chutemie. En dat uh, was een heel klein campingje. Ik denk dat het maar nou, een plek of dertig was. En er zat een zwembad en er was een volleybal voetbalveld En er was een tafeltennistafel. En daar hebben wij en een week gestaan op die ene camping. Ja, dat vond ik zo mooi, omdat het gewoon... Omdat het zo'n kleine camping was, kende je, je op een gegeven moment iedereen. En dat is natuurlijk relaxed. Tenminste, als kind zijn, dan vind je dat heel leuk. Want dan, ja, dan leer je dan krijg je met je vriendjes en zo. En dan was op vrijdag, is er ook altijd een uh, kinderdikzo. Disco. En dat was hartstikke leuk altijd. En uh, ik denk... Ja, ik heb daar nou denk ik voor het eerst iemand gezoomd. Die camping was dat. Een van mijn betere vakantieherinneringen. Wat is die van jou? Het mag ook een lang reisverhaal zijn hoor. Kan ook natuurlijk dat je door weet ik, veel Vietnam bent getrokken of je hebt een uh, roadtrip door Amerika gedaan. Ik hoor ze graag van je mooie vakantieherinneringen, mooie verhalen. 0801 Wat is nou jouw mooiste vakantie ooit geweest? Uh, de zon. Ja, leuke dag op vakantie. Uh, jawel, dat weet ik nog wel. Op de olifanten zitten in, uh, in Thailand. Uh, ja, ik was in Cambodja, Ja, op reizen, dus uh, dat was het mooiste. Ja, daar jarig en zwanger zijn. Wat yes. vond ik het leukste? Nou, wij waren, dat was niet in de video, maar we zijn naar de wereld uit buiten geweest in Amsterdam. Dat was wel echt uh, Lekker niks. Gewoon rustig in de zon. Ontspannen en genieten van het land waar ik ben. De laatste keer dat ik dat gedaan heb, dat was in Mauritius. Sterker nog ben ik een half jaar geweest. En uh, ik ben afgelopen maart teruggekomen. Dus vrij recenterdag. Ja, acht jaar woon je al in Frankrijk. Leven dan spot in Frankrijk. Ja, dat is wel heel dichtbij. Maar afgelopen jaar ben ik op Corsica geweest. En dat vond ik wel echt een heel mooi eiland. Nou, we hebben daar met mijn uh, man, met mijn zus en met mijn zwager uh, rondgetrokken over het eiland. Ja, eigenlijk niks bijzonders gedaan behalve... Uh, ja met de auto heel veel mooie plekken met de auto naartoe gereden en dan daar overal geweest, Bonifacio. ja dat was echt super mooi ik heb ook al eens een keer met een vriend van mij zijn we gewoon gaan, uh, gaan rijden met de auto want we waren dan op donderdag dachten we ja we hebben shit man we hebben gewoon een paar dagen vrij laten we gaan nou wij gaan in de auto van zijn moeder toen kwamen we uiteindelijk uit in zuid-Duitsland toen hebben we gewoon een week lang alleen maar broodjes deunen gegeten ah zei. Mooie vakantieherinneringen, ik hoor ze graag van je. 0800-1121, dat is het telefoonnummer. Nog een keer, 0800-1121 voor jouw mooiste vakantieherinneringen. by rave Fly. What was her name? I couldn't find her man she went back right. to her <laughs> you 14 or 40, you lie about your age Fun for me party was followed by a rave Fly. Day. Hebben we hebben het over mooie vakantieherinneringen. 0801121. We gaan naar uh, Pieter. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Waarom ben je nog wakker, Pieter? Ik uh, kom net uit Tilburg. Daar is uh, het Kermis FM. Uh, daar was ik uh, vanavond. En, ah. uh, nou, ik ben net thuis, zat de radio aan. Uh, ik hoorde je oproepje, ja. dus ik dacht, ik bel even in. Eerst even, hoe is het op de kermis in, uh, in Tilburg? Nou, één groot gekhuis hoor. Het is <laughs> niet wat ik moest verwachten. Yeah. Um, eigenlijk is het een soort tweede carnaval. Maar dat zonder gekke pakjes. Maar het was echt ontzettend druk. En één uh, groot, uh, groot spektakel, zeg maar. Yeah. En uh, nee, wij deden dan de Kermis FM. Okay. Dat was dan het, uh, het grote mediafestijn uh, daar. Ja. Yeah. Ja, dat is. Dat wordt steeds groter, groter en groter, wordt het ook: hè, dat de kermis. Ja, vinden. ja. Dus uh, het is niet echt overal volgen ook. Uh, landelijk gaat het. Uh, dus het blijft niet alleen in Tilburg, maar ook als je in Groningen woont, kun je gewoon uh, de kermis in Tilburg volgen. Een stukje kermis naar de mensen toe. Ja, ja. precies. <laughs> hey, Pieter, wat is jouw mooiste vakantieherinnering? Nou, jij had het over zo'n kleine, kleine camping in Frankrijk. Ja. Zo zagen mijn vakanties er vroeger ook uh, precies uit. En ik had daar toen ik acht was, ook in zo'n camping in Frankrijk, heb ik daar een jongen ontmoet. Yeah. En dat is op dit moment nog steeds een van mijn beste vrienden. Ik was een jaar of acht, en uh, je weet hoe het gaat, in de meivakantie zijn er maar twintig mensen. Ja, yeah, yeah, tuurlijk. Dan, dan maak je snel vrienden. En uh, uh, nee, dat was superleuk. En na een paar jaar kwam ik die jongen weer tegen op een camping in Frankrijk. Oh. Uh, ik had hem echt al een tijd niet meer gezien. En uh, nee, meteen weer een klik. En sindsdien is het een van mijn beste vrienden, want daarna heb je en Ja, dan, heb je, heb je en, en, uh, ja, dan kun je makkelijk, uh, makkelijk contact hebben. Maar je, je hebt elkaar ja. dus in de tussentijd niet echt gesproken? Het is niet zo dat je in die nou, paar jaar ertussen... Ja, niet echt, nee. Oh. nee. Maar ik heb, ik heb, om af te doen heb ik hem ontmoet. Ja. Ik heb hem echt uh, een jaar of twee, drie uh, dat het contact natuurlijk. Ik woon in hij in Utrecht. Ja, oh, dat is um, en daarna, daarna heb ik hem dus weer ontmoet op zo'n camping op een vakantie ja. en uh, uh, ja, toen, toen kon je wel makkelijk contact hebben dankzij het internet en uh, uh, samen naar Lowlands gaan en uh, ja, nu is daar een hele vriendengroep omheen gebouwd en zijn dat eigenlijk mijn beste vrienden. En Dat is dus begonnen ooit op die campings uh, in Frankrijk. Maar ik vind het wel opvallend dat, dat jullie toevallig twee keer op dezelfde camping in Frankrijk staan, ja. want dat is, dat, dat, hoe, hoe kan dat nou? Ja, ik, ik zou het niet weten. Ja, misschien hebben we de, de, de, qua ouders dezelfde smaak qua ja. camping. Ja, dat ja. moet bijna, bijna wel, ja. en, en kwam je elkaar dat ook dan proffelijk tegen? Dat je, dat je op de tweede camping, dat je, dat je gewoon naar het zwemmen aan het lopen was met, uh, met, met, uh, met de paarse krokodil op de rug en dan ineens, hey, ja. uh, ineens zag je elkaar? Ja. Nou. Ja, ja, ja, precies is, zo is het gegaan, ja. als, als het zo doet. Denk als... Ik denk ook dat je gek wordt natuurlijk. Nou grappig zeg, nou, daar, heb, daar heb je ook echt wat aan je vakanties natuurlijk. Meestal verwateren ja. contacten toch een beetje altijd, hè, die je op, mm -hmm. op vakantie op doet. Ja. Dan denk je ja. altijd van nou, ik, ik, ik ga brieven schrijven en denk we houden contact en dan is het na een week, uh, joe, de groeten. Kom je elkaar Ja, precies. Nou ja, zeker, zeker als je acht bent, natuurlijk. Ja, en, en later kwam dan Heijs, dat was dan heel handig daarvoor. Dan, dan, dan, had je nog wel, en dan ging je elkaar opzoeken en dan ja. kon je wat makkelijk afspreken. Ja, er is een hoop ja. veranderd, wat dat betreft. Qua vakantie. Je, ja. je komt niet meer van je, van je vakantievrienden af uh, sinds hijs nee. en Facebook. <laughs> dat gaat niet meer lukken. En in Facebook, natuurlijk. Ja, precies. precies. Nou, hé, hey Pieter, dank ja. je wel, hè. Goeie je yes, hey, En die goed aan oh, je vriend ja, van he. je. Oh, hey, hey. Ja, zo jullie. <laughs> gaan we naar uh, Warnoud, Warnout, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is jouw uh, bijzondere vakantieverhaal? Nou, ik had uh, een auto gekocht en uh, ik woon naar Zuid-Spanje gaan naar Algeciras. Ja. En uh, op een gegeven moment toen, uh, heb ik die auto gekocht en dan heb ik uh, verschillende uh, pech gehad met die auto voordat ik geen of kans. Dus uh, dankzij zeven reparaties heb ik gehad. Yeah. Ach, uiteindelijk ben ik daar op uh, kansje toch aangekomen, zonder problemen. En toen kwam ik terug dan zag ik een spijker op de bank. En ik dacht, nou, hij lijkt niet. Dan nou, rijd ik me toch door naar Nederland. Yeah. Dus ben ik doorgereden Ik zat in, uh, in de buurt van Parijs auto's ussoir, en stuurde die auto uh, zo wat Toch door naar Ganap en ik kom uit Gennep. ja En uh, toen ben ik aan een bandenservice geweest. Er <laughs> zaten zeven spijkers in één band. In één band, zeven spijkers? Zeven spijkers. En dan weer. kwam jij vanuit Spanje rijden? Ja. <laughs> en dan heb ik toch uh, gedurfd met uh, terug uh, te komen. Maar hoe kan het dan dat die band niet lek was? Nou, ik denk, uh, daar heb ik ergens bij een balplek of zo uh, gereden. Ja? En, uh, ja, daar zaten we die spijkers denk ik, eh, uh. daar met, ja, met lekker toeren daar. Nou, die band kon je weggooien dus? Ja, die heb ik meteen weggegooid. Ja, daar heb je niks meer. <laughs> ja. uh, Massel gehad eigenlijk. Huh? Mazzel heb je gehad? Ja, maar op uh, een <laughs> uh, gegeven moment... Uh, toen was ik nat thuis aangekomen, daar heb ik weer een koppakje. Dus tegen uh, een andere, maar wel een leuke vakantie gehad. Oh, dat nou wel gelukkig, al oh, gelukkig. Oh, maar... dat was uh, verschrikkelijk. Dat vergeet ik nooit in mijn leven. Heb je de auto nog? Nee, die heb ik meteen weggedaan. gedaan. Ja, dacht, dan, ga ik, dan gaan we niet nog een keer gebeuren, zoiets. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik had een verschillende keren pech gehad, maar dat, dat kost ik gewoon door. Eén keer met de, met de koppak, ook van zuid spanje heb ik gewoon met de koppak in de Nederland gereden. Oh, ik vind het verschrikkelijk. Ik haat pech. Ik, ja, iedereen haat pech natuurlijk. Maar misschien had ik, had ik pech nog wat het allermeest. Want ik heb ook een keertje in, in België echt gewoon wel drie uur langs de kant van de weg gestaan. Omdat het, het duurde zo lang voordat er een keertje iemand kwam die me kon helpen. Ik had wel ja, ik durf gewoon. Ik heb gewoon... Ja, ik zag die, ja, die auto laakt water. Op het moment dat ik stop, lak ik gewoon water. Ja. En op een gegeven moment, ja, even afkoelen, bijvullen en rijden. Ja, dat gewoon niet, niet stoppen. En dan blijkt dat tijdens het rijden het niet. <laughs> dus uh, daar heb ik tot Nederland gewoon gereden. <laughs> nou, heel lef gehad. Goed ja. verhaal, Wernert. Eh? He? Goed verhaal. Ja, dat is leuk hè. Ja, zeker nou, ja, nu dank. Nu het Nu het gaat wel. Hey, dankjewel hè. Hoi hoi. Joer, aie. hoi wat is jouw um, bijzondere vakantieverhaal? Heb je nog wat leuks meegemaakt? Ik hoor het graag. 0800 1121. Oeh University. Ontspoort. Ik ga volgende week ik ga naar Boedapest. Daar baal ik eigenlijk een klein beetje van dat ik een stadsvakantie heb geboekt in de allerwarmste maand. En uh, dus dat het voornamelijk zweten uh, door de stad wandelen Nee, je hebt er allemaal wordt. van die badhuizen en zo. Daar kun je super chill lekker in het bad liggen als je helemaal op zweet bent. Ja, maar het zijn toch van die thermosbaden? Dat is toch ja, dat heel warm? Lekker. Je hebt van die ijsbaden ook en zo. Dat is heerlijk. Superleuk. Nou, nee, ik ga een park hangen. Ja, dat wel. Ik ga wel proberen om, uh, of we niet nog een autootje kunnen huren. en dan naar binnenland in kunnen gaan. Want dat vind ik altijd heel leuk. Als ik op vakantie ben, zeker naar een stad. dat je ook een beetje daaromheen kan kijken. En dan het liefst een, een verlaten meertje te vinden. Zo'n heel mooi meertje met lekker onder de bomen. en dan gewoon de auto volgestouwd met lekker eten en lekker drinken. En dan daar de hele dag zwemmen. S'avonds een kampvuurtje bouwen. en dan het liefst ook nog daar kamperen. Dat zou ik heel ik leuk vinden. Had, ik had deze, deze zomer eigenlijk helemaal geen tijd om op vakantie te gaan. Dus ik heb echt niet bedacht van ik ga weken op vakantie, maar ik dacht ik ga een paar weekenden weg. Zo ben ik vorige week naar België geweest, gewoon even lekker een weekendje weg. En dit weekend zit ik in Parijs. Ja, een beetje de stad bekijken en uh, ja, van alles uh, allemaal ja, belangrijke monumenten bezoeken en van het warme weer genieten. Het wordt echt uh, 30 graden volgens mij. Maar als ik aan vakantie denk, dan denk ik wel echt aan die cliché dingen als gewoon strand, mooi weer, fijne mensen, lekker eten. Ja, ik en denk dat... ook dat de gemiddelde Nederlander zou zeggen... ik zou op het strand liggen en naar Ibiza gaan. Dat ja? Een, ja, dat denk ik wel. Uh, Ibiza? Ja, echt. Volgens mij wil elke Nederlander naar Ibiza. Alleen de mensen met geld, die gaan dan ook echt naar I Ibiza. Ja, en de rest naar Zandvoort. He? Ja, of, of de Costa del Sol. Ik denk dat het voor mij al echt... ik denk dat misschien wel zes, zeven jaar geleden... nou, misschien wel langer... dat ik echt op het strand heb gelegen. Want ik vind het gewoon saai. Ik vind het ook verschrikkelijk. Ik vind het heerlijk om in warm weer in Spanje of zo ergens te chillen. Maar ja, op het strand liggen, ja, ik hou er helemaal niet van. Ja, doe mij maar een meertje. Ja, klopt. Ja, vind ik ook eigenlijk wel. Ilan heeft een hele mooie vakantieherinnering. Ja, het was uh, toen ik net mijn examen had gehaald. Toen uh, was ik in uh, Spanje. Maar um, ja, ik had twee Spaanse meisjes ontmoet. Dus ik uh, liep met ze mee naar huis in, in zo'n klein dorpje. En zij gingen naar binnen... Maar ik werd achtergelaten. Dus ik dacht, dat gaat, dat gaat niet gebeuren. Dus ik klom zo stiekem het balkon op. En voordat ik het wist, stond de Spaanse politia voor de deur. Uh, of ik uh, mooie rapido van die uh, balkon af mocht komen. <lacht> en ik werd gelijk in de boeien geslagen. Alleen, ik had dus net examen Spaans ook gedaan. Dus ik heel beleefd in het Spaans... Uh, uh, um, ja, ik... ik ik weet het niet. al niet meer, ik kan het niet meer. Maar uh, ik heb een uh, leuk gesprekje met ze gevoerd. Toen ben ik uiteindelijk uh, losgelaten. En dan voel ik zelf wel een hele mooie herinnering. Ja? Dat is wel vet. Ja, ik, ik ben een keer, in, een keer in Amerika geweest. En nou, ik was er toen nog nooit geweest. En toen kwam ik daar en. Ja, het was echt net als in de film. Al die restaurantjes, weg, ja, zo'n wegrestaurant met zo'n dikke vrouw die daar de pannenkoeken bakte en zo. Ja, het was echt typisch als in de film. En dat is wel echt een herinnering waarvan ik denk: van, nou, daar moet ik vaker heen. Ja, ik vond die herinnering van Ilan ook goed met uh, de Spaanse politie en het balkon en dat soort verhalen. Dan zijn we een beetje op zoek. 0801121. 0801121. Hans, goedemorgen. Ja, hallo met Anne. Hey. woon in uh, Ermelo. Hallo. Ik nou. woon in Ermelo Noord. Ah. Is er, er is er in Ermelo Noord, begrijp je? Ja, ik? sinds uh, drie jaar. Hè. Ik heb mijn hele leven in Den Haag in Rijswijk gewoond. Ik ben een oud-archiefmedewerker, uh, ar archivaris van de minister van Economische Zaken. Oh, jo. Maar ik ben nu uh, een beetje aan retrait met pensioen. Ja. Ja. Dus even bijkomen in Ermelo Noord. Uh, ja, want ja. Ja, ja, ja. ik heb heel wat stress gehad met die duizend brieven. Ja. Nee, maar de beste vakanties, de mensen gaan allemaal de verkeerde kant uit. Allemaal naar het zuiden. Dan sta je er weer in 700 kilometer via de warmte en de drukte. Ja, en in de auto ja. wordt het nog warmer, dan wordt de kans op ongelukken nog groter. Ik heb mijn moeder. Toen ging mijn vader dementeren. Toen ben ik met 15 jaar met mijn moeder op vakantie geweest. En toen was ik de baas. En dan zeg ik. En hey, nou bepaal ik waar we naartoe gaan en wanneer. He, dus en... Buiten de schoolvakanties, want ik heb gelukkig geen kinderen. Dus mei, september. En dan altijd naar uh, Noord-Duitsland, uh, Scandinavië. Vooral Zweden en Polen. Is dat leuk, like, Noord-Duitsland? Ja, niet te warm en te druk. En yeah. ik heb daar de ron. Tienduizenden, honderdduizenden kilometers gereden. En nooit geen file, nooit file gehad. Nou. En bovendien zijn er geen bergen, hè. Dus het is ook, uh, je kan dus flink doorrijden. Ja, ik, ik, ik heb het ook wel eens in mijn eentje gedaan. En dan neem ik de trein, want dat vind ik nog veel beter. Hè, want dan kan je nog lekker onderweg een biertje drinken. Dat kan natuurlijk niet in de auto. Nee. Maar ja, mijn moeder die moest weer, uh, weer tientallen koffers met overbodige kleding uh, meenemen. <laughs> ja. ja. Ik ben iemand, ik neem alleen maar mijn radiootje mee. En, verder, en een paar blikken bieren, verder niks. Uh. Ja, jij stapt gewoon in de auto en je gaat met de banaan. Ja, ja, ja, ja, maar ik heb nou geen auto meer. Maar ik hou helemaal niet van auto's hoor. Uh, maar ja, mijn moeder die, die, die wilde met de auto... omdat die wel uh, tientallen koffers met, die, uh, met rotzooi en kleren moest meenemen. Maar in mijn eentje heb ik het altijd met de trein gedaan. Dat ja. is nog veel beter. En hoe was dan kan het al vroeger? Dan je naar buiten maar... kijken naar je radio je luisteren, een biertje drinken... en er gebeuren dan veel minder ongelukken. Ja, en hoe en, en, en was dat al vroeger met, met, met, met je moeder op vakantie? Zet je dan... oh ja, en over, Ik heb het eigenlijk ontdekt, want mijn oom, de apotheker, die had een zomerhuis in Dalfse bij Zwolle. Ja. Uh, en uh, dat is 12 kilometer ten oosten van Zwolle. En vandaar heb ik dus eigenlijk uh, met de brommer en de scooter zo Noord-Duitsland rondgereden. Oh. Ik zei het eigenlijk het liefst op mijn elektrische fiets, mijn snorfiets en de, en de elektrische trein. Ja, oké. Okay. Elektrische trams heb je helaas niet, maar. Nee. Maar en en, en, en Noord-Duitsland, dat, dat is voor jou... Dat, ja, dat want dat klinkt het niet heel leuk over, hè? Dat is uh, uh, Neder-Saksen, uh, Sleeswijk-Holstein, Mecklenburg-Voorpommeren... en Brandenburg. Hè? Toen de muur gevallen was, kon je daar ook weer in. Ja. Uh, en daar heb je lekker die gezellige cultuur van de bier en braadwoest. Mm -hmm. uh, en bovendien de taal is niet moeilijk, hè? want Duitse woorden zijn bijna hetzelfde als Nederland. Ja. Die naamvallen, dat, uh, dat is het systeem als je doorhebt, ik had... Uh, de ene hoogste cijfer voor Duits op de middelbare school. Hè? Ja. Ik kreeg bijna de prijs voor de Duitse ambassade. Maar ja, ik vermoed ook... al dat je wel een redelijke talenknobbel had. Ja. En Polen is ook heerlijk. En Polen is lekker goedkoop. Vooral de alcohol. Scandinavië is nog rustiger. Maar ja, daar, is de, daar zijn de hotels en de alcohol weer vreselijk duur natuurlijk. Ja. Dus dat is alleen maar voor rijke mensen weggelegd. Ja. en Daar hoor ik nou niet meer bij sinds ik zes jaar uh, uh, nou ja, uh, werkloos ben. Ja. ja. Nou, dan, uh, en, en blijf je dan lang op dat soort plekken? Of, uh, of ga je, ben je een, een, een reiziger, dat je echt uh, gaat nee, trekken? Nee, nee, nee, we reisten altijd rond. Hè, ja. Want ik uh, ben een beetje ongedurig. Uh, uh, we maakten rondreizen. Drie weken lang reisde ik met mijn moeder rond. En dan zaten we weer... Uh, ...twintig keer in een ander hotel. Okay. En we hadden de allerbeste en de allerslechtste hotels door elkaar. Hè? De, bijvoorbeeld het Drees Hoofd, dat was 350 euro per nacht. Want alles theater. Toen, toen was ik nog s'avonds met boekhoudcursussen bezig om het werk te komen. Toen ja. dus we zaten we wel in die, in die stomme schoolvakanties. Maar in Polen zaten we weer in een heel goedkoop hotelletje. Hè? En... Alleen het zat vol met vlooien. Ja, en ik vermoed, ik vermoed Hans, dat jij uh, de oren van de kop van je moeder af hebt gekletst in die, in die vakanties. Uh, ja, nou nee, dat valt wel mee hoor, maar mijn moeder die praatte nog veel meer dan ik. <laughs> serieus? Ja, ja daar kreeg je geen spel tussen. Oh, ja, oh daar die niet. Is nee. geleden, hè? Die is die is er niet meer. Uh... Nee, maar je hebt wel mooie herinneringen aan, aan de vakanties. Ja, kijk, ja, dat is dat, toch mooi, Noord, het, oh, de mensen gaan allemaal de verkeerde kant. Het is Zuid-Europa zit het veel te warm en te druk en er gebeuren veel te veel ongelukken. Ik ben er ook wel eens een keer geweest. En mijn vader had er ook wel een hekel aan. Hoor. Toen, ging, toen was Engeland goedkoop. Toen gingen we naar Engeland. Maar ja, dan moet je weer overvaren, weer zo lang op een boot zitten. Ja. Uh, en in Engeland en Ierland, prachtig land hoor. Maar ja, in het najaar regent het er altijd. Hè? Ja. Als je dan toe gaat, dan moet je het voorjaar nemen. Dan is het, dan is het nog te doen. Uh, en ja, in verre landen heb ik... Ik heb al tropische landbouw in Wageningen gestudeerd. Maar ja, dat was te moeilijk. Maar... Uh... En ik ben 52, je krijgt geen werk meer. Hè? En ook geen uitkering. Alleen een beetje rente van de ING-bank. Dus net, net om de supermarkt te betalen. Ja. Voor je het weet zitten we allemaal bij de voedselbank en de dakloosopvang. Maar goed, ik heb hier een mooi vakantiehuisje. Ik ben nu altijd op vakantie. Nou, dat is ook maar lekker. Toch? Ik heb ook vliegangst. Hè? Dus, uh, dus je houdt dus, uh, het in Europa. Ja, ik, uh, ik zal van geen goud in een vliegtuig stappen. <laughs> ik zit de hele nacht. Ik slaap slecht, zit ik naar allerlei vliegtuigongelukken te kijken. Nou, dat moet je niet en, doen, Hans. Als... De... moet je niet naar vliegtuigongelukken gaan kijken. Daar word je helemaal gek van, natuurlijk, in je hoofd. Dat uh... Uh, uh, uh, ja, nee, maar ik heb het hele Belmerarchief archief op de kamer gehad. Want ik ben ook archivaris geweest van Anne-Marie Jortsma. En die was toen belast met het onderzoek naar de Belmerramp. Nou, honderd dossiers over de Belmer. heb ik allemaal op mijn kamer gehad. En heb ik even doorgekeken. Ja, dan moet je wel een beetje... Ik allemaal gelezen, maar... Nee, dan krijg je wel vliegangs Dan kan ik nog een universitair college overgeven. Hoe die ramp, ga ik nou niet doen, maar hoe die ramp ontstaan is. En dan heb ik nog tien andere ongelukken. Heb ik ook nog uh, achter de hand. Uh. Ja. Ik, uh, ik kom een keer een college bij je volgen. Lijkt me interessant. En snel. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Oh, hey, nee, nee, maar ik heb nu een rustgouden dag. Het is alleen jammer dat ik alleen, ben. Want, want mijn vriendin is overleden. Hè. Dat was namelijk, oh. uh, mijn moeder dood is dus niet zo erg, want die was 85. Maar, ja, dat gebeurt. Uh, ik raakte mijn werk kwijt. Er kwamen te veel brieven voor de minister van Economische Zaken in Den Haag. Ja. En twee jaar geleden is mijn vriendin overleden. En dat ah. was namelijk de nicht van de president van Ivoorkust, Ouattara. Oh. Haar neef is nu de president, oh. Alessandra Ouattara. Eh? Die heeft niet alleen de verkiezingen gewonnen, maar ook de burgeroorlog met Gebagbo. Oké. Okay. Weet je waar dat voorkust? Weet je waar dat ligt, die voorkust? Ja, ja, ja. In midden van West-Afrika. Ja, ja, ja, ik ben nooit ben. verder geweest dan Marokko en dat is heel slecht bevallen. Ja. Dat Heb ik één keer gedaan ik denk dit nooit meer. Drie Ja, nee, allemaal agressieve tasjesverkopers en <laughs> dat je je mensen. Had je gezin in. Hé hey Hans, uh, ik, ik heb Simon op lijn 1 hangen, dus ik, ik ga even naar Simon. Maar, dank voor het verhaal. en oh, ja, en, en is en dit, uh, wat ik nu allemaal gezegd heb, is dit nu ook uh, ja. landelijk uitgezonden? Ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Oh ja, dus iedereen heeft het kunnen horen. Ja, ja. Nou, dat, als je de radio aanhoudt wel. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja. Uh, maar goed, er zijn honderdduizenden mensen die nu de radio aan hebben. Dat, ja, dat zou kunnen. Uh, ja, ik ben een radiofanat En nieuwe media moet ik niks van hebben, nee. want dat werkt toch niet. Mijn computer is uh, gitaar nul. Die is nog van de here Jezus. Maar uh, ik heb wel de beste radio- en tv-installatie van het Oosterpallenfront. Heel goed. Dankjewel, Hans. Ik luister de hele dag naar ja. Radio 1. Nou, hartstikke goed. Dat uh, het is Talk Radio. Hè. Dat, dat oh hard. ja, Radio 5 en BNR zijn ook heel goed voor muziek en economisch nieuws. Ja. En Radio M Utrecht is ook heel erg goed. Ja. goed hè? Maar praat dat radio radio waar maar praatradio... Waar Radio muziek ja. heeft. Ja. Hans, dankjewel hè, voor het bellen. Dat is een, uh, een aanrader. Tot ziens. Oké, okay, ja. hoi, hoi. Hoi, dag. Doei. Okay. Simon, goeiemorgen. goedemorgen. Goedemorgen, heeft hij uh, een. <laughs> ja? Heeft hij zijn medicijnen niet op? Ik weet niet, Hans ging hard. Uh, hij, had, uh, hij praatte snel. Dit Linnetje zou niet misgaan. Nee. Ik moet het zelf ook even bijkomen, moet ik zeggen. Hé hey Simon, wat is jouw mooiste vakantieherinnering? Nou, eigenlijk niet één, maar ik ben een jaar of tien, uh, negen achter elkaar naar een camping in Frankrijk geweest. Heel, heel stereotyp en heel huiselijk, met, met mijn ouders. Maar dat is eigenlijk mijn mooiste vakantieherinneringen. is toch het leukste ja. nice. eigenlijk, hè? Ja, eerst je, je, je, je, volgens trek zei ik al, met de campingrol onder je t-shirt uh, naar de wc lopen en ja. dat, dat soort dingen. <laughs> ja, grappig. Want het wilde je niet dat mensen zagen dat je naar de wc ging. Nee, maar nee, je, je had toch die deur naar binnen en dat zag ook <laughs> ja. iedereen? Dus. Ja, precies, alleen al had je nu een wc rol onder je, je t-shirt hangen, dat, ook, dat ja. zag het toch wel een beetje rare. Ja, mooi is dat. Ja. En ging je dan uh, en, en en en jullie gingen altijd naar dezelfde camping of altijd verschillende campings? Nou, mijn ouders, de opzet was elk jaar naar een andere camping. Ja. Totdat zij naar een jaar of twee op deze camping kwamen, mijn broertje en ik. En wij, wij wilden het jaar daarna de weer heen en het jaar daarna de weer heen. Ja, en ja. Beetje vrienden gemaakt had je natuurlijk. Ja, ja. Elk jaar kwamen daar de vaste groepen, groep mensen die we dus na een jaar of tien ook gewoon goed, uh, goed konden. Ja. En uh, elke avond een kampvuurtje, gitaar, uh, jambé erbij en uh, gewoon lekker chillen. Leuk is dat, hè? Ja, ik vond dat, dat zijn toch de... Terwijl je dan nu... Uh, misschien wel een beetje... doen mensen misschien wel een beetje blasé over dat soort uh, vakanties. Hè? Want nu moet het allemaal dure reizen en moeilijke vakanties en zo zijn. Terwijl eigenlijk gewoon het kamperen op een campingje in Frankrijk... Dat is eigenlijk, eigenlijk was dat het allerleukste. Nou, eigenlijk, ja, ja nee, dat klopt voor mij ook. Maar ik vind eigenlijk dat het, het, het beide wel lekker is. Een, een keertje in een week heel erg leuk vinden in een hotel. En all-inclusief ja. is ook heerlijk. Ja, dat is waar. Maar ik vind als we op een camping, ik was in die tijd, dus de jaren 95 ergens, was ik, was ik gabbertje, noemden ze dat. <laughs> ja. En dan zat je dus met een, met een gabber en een skater en een alto. Iedereen zat gewoon bij elkaar. En het maakte die vier weken niet uit. Nee, nee, nee. iedereen. Wie, wie je was of wat je was. En dat is voor mij, naar mijn mening echt, echt kennismaken. Echt met mensen omgaan. Ja, ja, nee, dat is waar inderdaad. En het is ook goed, denk ik wel, voor... Voor, uh, want je moet inderdaad op mensen afstappen. Want je wilt toch meedoen met tafeltennis uh, rond de tafel. En je moet op mensen afstappen. Dus best wel goed voor je, voor je ontwikkeling. Om zo een beetje sociaal een beetje handig te worden en zo. Ja, klopt. klopt. Ja. Ja, de, de babyfoot. En mijn broertje was daar niet zo sociaal uh, op dat moment. Ja. En die was dus heel, heel jaloers. Dat ik de auto uitstap. En naar een, een groepje loop. En zegt Hoi, ik ben Simon. En ik wil uh, spelen of zwemmen. of tafeltennis of voetballen. Ja. En hij zat eerst een week of twee uh, boeken te lezen en dan ging die maar eens een keertje kijken voor en dat, uh, dat, dat, dat klopt. Ja, uh, ja campings. Och, ik, heb ook, ik vind dat ook, vond het ook mooi hoor. Ik, wij, wij gingen ook wel kamperen en dan uh, met de caravan en dan een tentje voor en zo. En dan mocht je ook lekker in je eigen tent slapen. Ja, het is echt, ja, ja Ik denk ja, ja, dat ja. veel mensen dit soort herinneringen hebben. Dat zijn mooie, mooie verhalen. Dankjewel Simon. En, en muziek smaakt hier ook een beetje gevormd daardoor. Ja, omdat je in de auto uh, zat te luisteren naar de muziek. Ja, naar papse muziek. En ja. dat, uh... Dus je hebt de gabber afgesworen of is dat wel blijven hangen? Nee, nee, dat heb ik helemaal, helemaal weggezet. De, ja. de rek heeft mijn moeder overgenomen. Oh, Paul Simon en John Denver en dat soort muziek van mijn vader overgenomen. grappig. Dus, uh, dus die, uh, de, de muziek waar je vroeger naar luisterde, dat, uh, dat, dat, dat heb je eigenlijk helemaal niet meer nu tegenwoordig. Ik, ik, ik trek het echt niet meer. Nee. Ik ga niet naar Housewives, uh, helemaal niks meer. Ik trek het echt niet. Dat ah, is ook wel logisch. Hè? Op een gegeven moment, je smaak verandert natuurlijk ook. Het kan blijven hangen, maar op zich is het ook wel logisch dat je smaak ook door de jaren heen uh, verandert. Nijmegen wel ja. ja. Dat is, uh, ja. Ik, ik luister vroeger ook altijd naar, uh, naar uh, uh, hardcore maar een hardcore in de, zeg maar, de, de, de, de, de punk hardcore was dat dan. Dus ja, ja. Uh, uh, Weet ik voor dat een lag wagon en dat soort bands en zo uh, luister ik dan naar. Ja dat Ja, ja, ja. ook heerlijk. Maar ja, dat luister ik nu ook nog meer naar. Dat ik nu allemaal andere liedjes. Dus, uh, ja. Hey uh, Simon, dankjewel. Goed voor het bellen. Oké, okay, tot later. Doei. Doei, doei, doei. Nou, als we het toch wel reggae hebben. Het is toch een beetje zomers. En ik zie van de techniek al, uh, die gaat er helemaal over Vliegen. weer. Uh, Dat valt in de smaak dan meteen, hè? Bob Marley. Is this love? I wanna love you and treat you right. Is this Start. Lukt ik. Als we kijken wat er uh, trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Tilburg is trending. Het komt door de kermis die daar nu gehouden wordt. Het is de grootste kermis van de Benelux. En hij duurt nog tot volgende week zondag. Hashtag vakantie ook trending, komt natuurlijk omdat we het daar uh, ja, net over gehad hebben. En in het verlengde van vakantie is Marokko ook trending. Dit weekend gaan namelijk veel Marokkanen naar Marokko op familiebezoek. Dus even de geschiedenis induiken. Vandaag in 1969 zette Neil Armstrong als eerste mens ever een stap op de maan. Het is een small stap per man. One. En een jaartje eerder, in 1968, was Jan Janssen de allereerste Nederlander... die ooit de Ronde van Frankrijk won. Hij deed dat door in de laatste tijdrit Herman van Springel uit de gele trui te rijden. Nog een aantal jarigen SBS6-presentatrice Marine Dutois wordt 39 jaar vandaag. En Amerikaans filmacteur Josh Harland, bekend van onder meer Sin City en Lucky Number 11... wordt vandaag 35 jaar van harte, jongen. Is het dan nog ergens aan het regenen in Nederland? Uh, nee, het is overal zo droog als het maar kan zijn. Het is een heerlijke dag eigenlijk. En dat blijft het ook een graadje of 30 kan het worden vandaag in Nederland. Dus insmeren en parasolletje uit. John Allen en Down by the River. Het is uh, tien minuten over half zes. Goedemorgen. Bijzondere dag vandaag in België. We krijgen namelijk een nieuwe koning. Prins Philip zal vanaf vandaag als koning Philip door het leven gaan. Maar wie is die Philip eigenlijk? En wat kunnen we verwachten van zijn koningschap? Charlie van BNN University schetst een kort portret van... Koning Philip. Filip, Hertog van Brabant en bijna koning van België. Maar wie is Filip eigenlijk? Nou, hij is, uh, hij is dol op wetenschap en op astronomie. Maar je moet niet te netjes tegen hem doen hoor. U kunt mij Filip noemen, want ik denk dat in de, in de ruimte absoluut geen protocol is. Kunt u mij zeggen wat u, wat u ziet door, door het venster? Ja, en het is een heuze familieman. Hij heeft uh, vier kinderen. Ik ben een beetje laat, want ik kom van bij het kind. Ik heb het uh, eerste bad gegeven. Ik vond dat heel leuk. Het is allemaal zeer goed verlopen. We zijn zeer gelukkige ouders. Het kind is heel mooi. En uh, het is echt een, een vrouwtje. Ja, en zoals iedere royal betaamt, is een schandaaltje hem ook niet onbekend. Afgelopen weekend stonden de kranten al bol van geruchten over koningskwesties. Het omstreden boek van RTBF-journalist Frederik de Borsu over het Belgische koningshuis. In dat boek zouden heel wat spraakmakende details staan over het privéleven van de koninklijke familie. Zo zou onze koning, prins Philippe, gedwongen hebben om te trouwen... en zouden zijn vier kinderen met prinses Mathilde mogelijk verwekt zijn via IVF. Zijn reactie hierop? Publiekelijk de liefde verklaren aan zijn vrouw. Want nee, hij is echt niet van de mannenliefde. Nou is het natuurlijk niet niks als je koning wordt. Zo speciaal zelfs dat het een liedje verdient. Zoiets als uh, dit. Na nou, 53 jaar werd dat wel tijd. Nu wordt staatshoofd, Majesteit. Ah, dit zou ook kunnen. Filip, je bent de max. Wij staan achter jou, ons kleine Belgenland. Of gewoon een variant op de Nederlandse versie. Die deed het bij ons namelijk ook zo goed. Ik zal waken als gij slaapt. Ik behoed u voor de storm. Gezij veilig, lang als ik leef. De F van Philip. Gooi die handen in de lucht. Come on, de F van Philip. Goed die gaan in de lucht, come on, het is de F van Philip en niet van Flop. Nee, deze is geen Belgen mot. De F van Philip is de F van vier, zoals was aan de post Belgisch bier. En de... Makkelijk zal het niet zijn, maar het volk heeft er wel vertrouwen. in. Er stond al jaren te wachten, te popelen, om, om het over te nemen. Ik ben heel blij dat het zo gebeurt. Het moest er is van komen, dus uh, beter nu dan, dan nooit. Hè? Nou ja, niet iedereen. Ik kan er in feite geen interesse. Uh, dat interesseert me niet ja en sommige mensen die die die weten het eigenlijk niet zo goed als het moet vergelijken met met koning alexander van nederland denk ik dat wel dat, dat wel een betere koning is alleen dat nederland is meer ja ik denk dat nederland beter is eigenlijk ja Philippe moet volgens mij nog een beetje oefenen denk ik maar het komt vast wel goed philip bon chance je wist dat deze dag zou komen Koning Filip dus vanaf uh, deze middag, een uurtje of 12 gaat hij zijn handen rekening eronder zetten. We gaan later dit uh, programma nog even bellen met België. Te kijken of ze er al een beetje klaar voor zijn om te kijken of mensen al uh, in een grote getale aanwezig zijn. daar. Yes, bij ons komt er ook weer een Bordesse, hè? dan wil je natuurlijk wel bij zijn als de uh, Belg. Tom Petty nu my dreams my relief turned out a thief smooth as rocks in the stream him, took a bottle with him, tried to flag down a train, left a note, couldn't read what he wrote, a light came on. your hands, it spikes your drink, I'd say more, but I can't. Your hands, it spikes your drink. I'd say more, but I can't do Blond, Keurig 19-jarig meisje. Die heet echt niet om bang voor te zijn. Maar Sophie van BNN University die wil heel graag eens een keertje andere mensen bang maken... in plaats van zelf bang gemaakt te worden. Dat gebeurt kennelijk nogal vaak. Bij de Amsterdam Dungeon leerden ze de kneepjes van het vak. Het bangmaakvak. Oei. Oh ja. Oh, hier beneden, alle acteurs die zijn hier aan het voorbereiden op hun, uh, op hun shows. Ik kan hen niet vragen wat ik moet doen om ook mensen bang te kunnen maken. Want dat is wat ik eigenlijk wil. Janek, jij bent je aan het opmaken en klaarmaken voor de, voor de shows vandaag? Ja, klopt. Ja, mijn, maar de reden dat ik hier ben is. Uh, ik wil gewoon weten hoe maak je mensen bang. Want ik ben heel slecht in mensen laten schrikken. En jullie doen het de hele dag door. Wat is het, wat is het geheim? Staren? Veel? Vooral zo weinig mogelijk doen eigenlijk. Ja? Dat vervreemdt mensen heel erg. Uh, als ze je niet meer zien als mens, dan snappen ze niet meer wat het is. En dan worden ze daar bang voor. Maar ik denk dat je mensen het ergst laat schrikken als je vooral zo weinig mogelijk doet. En dan opeens. Iets doet wat ze niet verwachten dat je doet. <laughs> wat is jouw beste anekdote? Wanneer heb je echt iemand zo ontzettend laten schrikken uh, beneden uh, aan de trap? We hebben een, een rol die beneden aan een trap staat en eigenlijk heel vrolijk roept. Hallo! Uh, en dat verwachten mensen helemaal niet meer. Wat grappig is, omdat het eigenlijk helemaal niet eng is. Ja, wil je het eens voordoen? Troublers! Kom maar binnen! Nou, dan, dan zijn ze <laughs> meestal weer boven <laughs> tegen de tijd dat je daar klaar voor bent. Wat zou ik moeten doen om... om uh, om de angstaanjagend uit te zien. Wat altijd goed werkt, is diepliggende ogen. Zo maken altijd mega wallen. Oh, die heb ik al, dus dan... Ja, <laughs> nou, dat enorm aanzetten. Dat, uh, dat wel. En uh, in je, uh, je... Hoe noem je dat? Je jukbeen bij je wangen. Dus yes. je dat donker maakt, krijg je een heel ingevallen gezicht... wat er ook wel heel naar uitziet. Dus eigenlijk alle donkere uh, delen van je gezicht nog donkerder maken... en de rest wit, waardoor je een, bijna een soort van schedeleffect krijgt. Hallo. Ingevallen ogen, check. Spierwit gezicht, dat ook niet heel erg uh, charmant is. En wangen, zwart. En voor de special effect nog een beetje bloed aan het gezicht. Ja, we zijn er klaar voor, denk ik. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Sailor going up, zeggen we dan. Dus mijn rol, Sailor. En ik ga naar boven. Eigenlijk naar beneden, dus de kerker in. Iedereen komt gewoon op zijn dode gemakje aan en aflopen. Uh, het is een show tien keer per dag, dus het is echt geen, uh, geen spanning meer. Ik, ik geen tekst heb, alleen maar een beetje bij hoeft te gaan staan staren. Ben ik bloednerveus. Nou. Uit het publiek wordt iemand gevangen gezet door de martelaar en ik mag de martelaar assisteren. You have lord yourself to the deep depths of this dungeon. This is my home of incarceration, you bring fear, agony, and death to all those who stand in its way. In name of my master, Peter Titoman, I will be standing here to find the truth. And oh, I will find this truth. Ibn Amalbum Martalar, I am your torturer, but you have to call me your torturer. <laughs>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 En, de en avond. Het is een prachtige week geweest, alleen maar lekker weer. Wij vroegen ons af, wat was nou jouw hoogtepunt van de week? Vakantie. Dat is voor mijn moeder. Nou, uh, ik ben weer zo witte. En ik had er nog een stuk op zeven gevangen. Ik was van het weekend lekker vrij. Dus ik heb lekker in Leiden aan het water gezeten op het terrasje. En vrijdag zijn we eens een stap uiteraard. Uh, ik heb sushi gegeten met vrienden. Ik ben geweest met vrienden. Ik heb gewerkt. Dat was een hoogtepunt absoluut een hoogtepunt. Ja, zo leuk werk. Ik vind winkelen met mijn zang wel heel leuk. Dat geef ik eerlijk toe. Ik had dames, dus uh, ik heb niet zoveel leuks gedaan deze week. Dat is het leukste. Dinsdag uh, met wat vrienden heb ik wel gedronken. Dat was leuk. Nou, ook het feestje en dat vakantie is natuurlijk wel heel fijn. Um, ik zat op de bank thuis, dus het was best leuk. Ja. <laughs> een feestje, feestje van, school. van school. Dat was denk ik met jou, denk ik. Ik weet niet meer wel ik... Meer ik uh, toen ik afgesprek met Liz, mijn beste vriendin. Ja, ik denk ook maar mijn beste vriendin. We zijn wezen afspreken, winkelen. Uh, ja, naar de grote stad geweest, naar Utrecht. Uh, ja, dat was gewoon heel gezellig met uh, de grote vriendengroep. Uh, het hoogtepunt, het afscheidsfeestje van Joost, denk ik, afgelopen zondag. Veel te veel gedronken. Uh, ja, dat we allebei over zijn naar de volgende schoolklas. Naar klas 4, via MAVO. Skateboarden gisteren? Hoogtepunt van de week... Ja, Kostuumhuren voor gala. Hoogsta voor wiskunde. Dat ik mijn muurtjes gestukt had, uh, toen hebben we gekregen dat ik een stage kan lopen in Den Haag. Het hoogtepunt van mijn week was dat ik in de moestuin gewerkt heb van de week. Uh, mijn hoogtepunt dat ik een huisje heb gevonden in Utrecht. Ik heb niet zo heel veel. Oh ja, ik heb een nieuw huisgenootje of the law and the